Verkruk met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen bij ABN AMRO en wordt gekeken of de bank zich heeft gehouden aan de regels over het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme. Vorige maand werd bekend dat ABN AMRO de klantendossiers niet op orde heeft en dat alle 5 miljoen particuliere klanten van de bank opnieuw moeten worden doorgelicht. De Nederlandse staat is nog steeds meerderheidsaandeelhouder van ABN AMRO. Het OM trof vorig jaar met ING een schikking van 775 miljoen euro... omdat dubieuze klanten en verdachte geldstromen onvoldoende waren gecontroleerd. Dat was een recordbedrag. De minister van Engelshoven wil af van speelgoed dat rolbevestigend is voor jongens of meisjes. De minister van Emancipatie roept speelgoedmakers op om hun speelgoed onder de loep te nemen. Haar oproep komt op het moment dat de regels over speelgoed in Frankrijk veranderen. Het AD schrijft dat aparte afdelingen voor jongens en meisjespeelgoed daar verdwijnen... en dat stereotype rolmodellen in reclames worden verboden. Volgens Van Engelshoven staan advertenties in Nederland ook vol stereotype rolmodellen... zoals verzorgende meisjes en avontuurlijke jongens. Een aantal leden van het Amerikaanse congres heeft de klokkenluidersklacht ingezien... over een telefoongesprek tussen president Trump en de Oekraïnse president Zelensky. In dat gesprek vroeg Trump Zelensky een onderzoek te starten... naar de zoon van de democratische presidentskandidaat Biden. Wat er precies in de klacht staat is nog onbekend. Een anonieme democraat omschrijft de inhoud als zorgwekkend. Een republikein noemt het verontrustend. De democraten zijn na aanleiding van het gesprek een onderzoek begonnen... dat kan leiden tot een afzettingsprocedure tegen Trump. Het weer in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. Later vanmiddag wordt het droog, eerst in het westen. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Naar de West en Knoopend Eemnes... nog een kwartier vertraging. De A4 naar Amsterdam. 10 minuten voor het knooppunt de Nieuwe Meer... A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Aalsmeer en het AMC, 10 kilometer en bijna een half uur vertraging. En exact een half uur heb je extra nodig op de A208 van Haarlem naar Velzen voor de aansluiting met de A22. Vanaf Haarlem staat er 4 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomer. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Met de allermooiste muziek. Goedemorgen ZFM, het geluid van Zandvoort. Alweer over negenen. Dus als je om negen uur op je werk moest zijn... dan ben je nu te laat... He's in the Rolling Stones and Angie. Angie, Angie, when will those clouds all disappear? Het had het nummer over Mick Jagger en uh, David Bowie's vrouw Angela. Maar uh, de stoos ontkennen dit. Uh, eigenlijk geschreven door Keith Richards. Maar er staat wel Jagger en Richards onder. Ah, dat zou ik ook doen. Tuurlijk, tuurlijk. De ZFM in de morgen. En dit is nog eens lekker wakker geworden als je nog in bed ligt. Ging nog ook op je koffie in. Doe het lekker rustig. Het is een beetje nat buiten. Hier is Tens C. And I'm not in love. Zing. I'm not in love. So don't forget it. It's just a silly face. I'm going through. geoloogman bij ZFM. Tensici, Godley en Cream. Goldman en Stewart, eigenlijk. Die hebben het uh, nummer geschreven. Jaren mee bezig geweest. Prachtig. De stemmen zijn allemaal apart opgenomen. En via bandjes allemaal afgespeeld. Om uiteindelijk tot dit resultaat te komen en het nietel. Bijna kort over negen... bij ZFM met Geluid van Zandvoort... samen met Paul McCartney... en de band On The Run. Wat een leuke muziek kan je hier horen. Hou hem dus de hele dag op ZFM. Via de kabel... via de FM... of via Kanaal 40... TV. Dat werkt al goed. Stuck Druk weekend uh, wordt het in Zandvoort. Morgenavond de uh, Wapenzangers, uh, Mezingavond. En uh, 28 is de Buren dag, zondag. Of zaterdag. En zaterdag ook het Oktoberfest in Zandvoort. Gratis, het begint om 8 uur. Allemaal leuke dingen. En zondag is het Chanticor uh, en het Zeeliederenfestival... Festival. En uh, zondag is ook open dag. Dierenhuis Kermalond. Dan weet je met de niets Madonna. Dat girl, dat girl is Madonna. Uit de tijd dat ze nog niet zo vals zong. En wat minder vals was, denk ik. Ja, dat weet ik eigenlijk. Tien voor half tien. ZFM. En de leukste muziek hier van Zandvoort. En zelfs als het buiten regent. Komt de warmte uit je radio? Ja, lieve luisteraars. Zo werkt dat. Spanning en sensatie. Binnenkort in dit theater. Hallo? Tina, ben je daar? Hallo? Hallo?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 Mia ja, Turner, private dancer. Ze is wat rustiger de laatste tijd. Ze is ook niet zo jong meer. Ik denk ze dik over de zeventig is. Maar ze heeft het wel mooi gedaan, hoor. In het verleden. Het ritme van Zandvoort. Ja, bal bal. ZFM, het ritme van Zandvoort. Dat klopt geheel. En wie hebben we In XS... Ofwel In Excess. En meet you tonight. Goedemorgen, ZFM met Geluid van Zandvoort. Ja? All got yesterday. You can care all you want. and give Zandvoort en ZFM. Dat is een fijne combinatie. Hier is Forner. I've take a time. A time to think over. better read between the lines. In case I mountain I must climb Feels like a world upon my shoulder Through the clouds I see love Prachtig nummer, I want to know what love is, Foreigner. Tachtige jaren, ik denk 82 of 83, uit mijn hoofd hoor. 4 minuut 44 lang, prachtige koren. Bij Zandvoort FM, ZFM. Het geluid van Zandvoort. Op de kabel, op de FM en bij Zicho. Maar ook volgens mij op uh, DHB Plus tegenwoordig. Ik zal eens dus even nakijken. We gaan even dansen, jongens en meisjes. Vijf of half tien. Tijd om vrolijk te dansen. En dan doen we ditmaal op een vrolijk liedje van de Bee Gees. I should be dancing. En inderdaad hoor. ZFM is ook te beluisteren via DHB. En er zijn er nu al 30% van de auto's van de autoradio's met DHB. voorzien. Dus het gaat de goede kant op. En als je DHB. aandoet, dan kan je een lijst zien met de, met, de, met de stations die erin zitten. En daar staat dus ZFM ook bij. 2, 3, 4. Natuurlijk. Maar natuurlijk ook op uh, de 106.9 FM, de 104.5 FM op de kabel en uh, ja, uh, ZFM Live uh, op internet en natuurlijk uh, via Kanaal 40 op al.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 Defenders of the dollar eagle said, what you doing, man? George Jan Boezeroen, maar dan in het Engels. Gil Scott Hearnen. hero. 2011, overleden, Amerikaanse dichter, muzikant en schrijver. En zoon van de Jamaicaanse profvoetballer Gilbert Heron. Zeg maar vrij weinig. In het begin van de jaren 50 speelde hij in Engeland. Ja, zo uh, werkt dat dan. En hier had hier een hit mee. Met de bottle. De fles. ZFM met geluid van zand voor het goede morgen. Yeah, yeah, yeah. Bijna kwart voor tien. Right, yeah. De dag is begonnen. Het is een beetje een natte dag. Ja, beter een natte dag dan een dag. De <laughs> Enros. En de Supremes. Een van de leukste platen die ze ooit gemaakt, naar mijn mening. Hè? Naar mijn mening. Is reflection. De Supremes met Reflections bij ZFM. Twee minuut, 48 seconden lang. Vroeger waren de platen niet zo lang, hè. stuk korter dan nu. Goedemorgen, kort voor tien. We het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Met de leukste muziek en informatie over cultuur, over evenementen, over de gemeente, natuurlijk, en over uh, nieuws en politiek. En ook wel sport, en ook welzijn, en weer en verkeer. Hé hey Google, wat wordt het weer vandaag? Vandaag zijn er buien in Zandvoort met een maximum van 18 graden en een minimum van 14. Op dit moment is het 16 en bewolkt. Ja, nou, dan weet je dat. En hang on to your love bij ZFM. En als je wat leuks wilt doen vanavond. Pluspunt heeft nog een Crea Plus club. Waar je een paar uh, gezellige uurtjes uh, meemaken vanaf vandaag. Vanaf half twee tot vier uur. En locatie, de blauwe tram natuurlijk. En uh, kost 3,50 uh, euro. 50. En dan krijg je koffie en thee en allemaal creatieve leuke dingen te doen. Nou, wat wil je nog meer? Dat gebeurt er allemaal in Zandvoort. En hier is Roxy Music. Now the party's over. I'm so tired. Then I see you Much communication emotion with that conversation or an ocean Ja, met de pit. Avalon, uh, Rocky Music bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Nog even en dan uh, en dan uh, en dan gaan we gewoon door. Hier is Eric Carmen.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 Carmen bij ZFM... en... Oh, uh, By Myself. Maandag zit hier uh, Walter Sands. En ik ben er... Uh, dinsdag weer. Geniet van deze dag. Maak er een mooi weekend van. Er is genoeg te doen in Zandvoort. En heb het leuk. En wees lief voor elkaar.